Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zoals verboekt opman Zuckerberg in het Europees parlement... zijn excuses aangeboden voor het misbruik van gegevens van Facebook-gebruikers. Het parlement wil weten waarom de gebruikers niet eerder... op de hoogte zijn gebracht van de privacy-schendingen. Echt doorvragen was er niet bij. Zuckerberg beloofde opnieuw meer transparantie rond advertenties op Facebook... en ook zei hij dat Facebook investeert in veiligheid van gebruikers. De VVD in de Tweede Kamer heeft toch tegen uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol gestemd. Vorige week zei de VVD nog dat doorgroeien van Schiphol tot boven de 500.000 vluchten niet noodzakelijk, noodzakelijk is, omdat Lelystad Airport nog niet beschikbaar is. De coalitiegenoten CDA en D66 vinden het gedrag van de VVD niet netjes naar de omwonenden van Schiphol toe, maar zijn blij dat de partij nu toch tegen heeft gestemd. Buschauffeurs in het streekvervoer leggen zaterdag opnieuw het werk neer. Er wordt dit keer gestaakt in Utrecht, Het Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant. Net als de vorige stakingen gaat het ook dit keer om een betere cao. De stakingen zijn in het weekeinde om eindexamenkandidaten niet te hinderen. President Trump houdt er rekening mee dat de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wordt uitgesteld. De ontmoeting staat gepland voor 12 juni in Singapore. Kim stoort zich aan de Amerikaanse eis dat Noord-Korea zijn nucleaire programma moet beëindigen. Vorige week dreigde hij met afzeggen van de top met Trump. Dan nog het weer, vooral in het zuiden, midden en oosten nog stevige regen- en onweersbuien. De komende dagen vrij zonnig en flink warm. Maar dagelijks kan laat in de middag en s'avonds wel her en der een regen- of onweersbui vallen. Het blijft ongeveer 24 graden. De en dat betekent dat wij na deze compacte vergadering aansluitend naar de kantine gaan. En daar is koffie met een gebakje. Omdat we ook nog een feestelijke bijeenkomst hebben. En ik zeg dat expliciet aan de voorkant. Want degene die nu nog thuis zitten en twijfelden. We hebben dus ongeveer twintig minuten om hier te komen en met ons mee te gaan en vooral dan felicitaties te geven. Zo, nou, mooier kan ik hem niet maken, maar ik vond dit wel passend indachtig de wijze hoe we nu met elkaar omgaan. Veel gebak. Uh, u heeft gezien dat bij agenda punt 1 de mededeling al gelijk is toegevoegd de installatie van een raadslid. U weet inmiddels, althans de ervaren uh, raadsleden onder u, dat u er niet meer over gaat. Behalve de onderzoekscommissie geloofsbrieven. En die commissie bestaat uit, als ik goed ben geïnformeerd, mevrouw Van der Veld, meneer Hendricks en de heer El Bali. Wie van u is voorzitter? Mevrouw Van der Veld, wilt u het verlossende woord spreken? <kwijnt> De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort heeft de geloofsbrieven brief, brieven, en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ontvangen die in zijn ingezonden door met C.J. Kees wonende te Zandvoort. Op 16 mei 2018 is bovengenoemde persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad. De commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden... Gebleken is dat het benoemde aan alle aan in de gemeentewet gestelde eisen voldoet... ...de commissie adviseert tot zijn toelating als lid tot de gemeenteraad. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Heeft iemand uw behoefte aan het stellen van een verduidelijkende vraag? Ik zie dat het niet het geval is. Dat verbaast mij ook niet. Want dit was een helder advies. Commissie, dank voor uw inspanningen. En dan gaan wij nu over... Tot de installatie. Want dat is wat ons rest. En ik zie uh, meneer Metters al achter in de zaal instemmend knikken. Dat doet mij uh, vreugd. Komt u naar voren, meneer Metters. Fijn dat u. Uh... Ben ik in beeld? Test. Ben ik, ben ik achterin verstaanbaar ook? Ja, eh, nou we moeten tegenwoordig ook om het beeld denken, meneer Metters. Dat was de reden dat ik deze revé draag, zodat u in ieder geval in beeld bent. Gelukkig. Welkom terug, zou ik bijna zeggen. Welkom, eh, nee, ik ga eerst de eet laten afleggen. Want dat is wat u heeft gevraagd en daarna ga ik nog wat woorden daaraan eh, wijden. Want dat geldt eh, voor u zeker dat u terugkomt. En u weet, als u het met mij eens bent...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 Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk, helpen mij God mij machtig. Dank u wel. Dan heet ik u met deze handdruk welkom in dit gebouw, maar vooral in deze zaal als raadslid. Ik feliciteer u daarmee. Dank u wel. Ik geef u volgens mij de allang bekende gedragscode, ja, die... maar nog ja, die... belangrijker de toegangsdruppel tot dit gemeentehuis ja, en, het en deze bosbloemen. Uh, en, want er staat vast een fotograaf, de A. We zijn net op tijd. Op tijd. <lacht> <lacht> okay. uh, dat, dat is voor de foto. En ik heet u zeker welkom, want ik denk nog terug aan onze laatste raadsvergadering. En soms reflecteer ik daar wel eens s'nachts op. En dan denk ik, van nou daar heb ik een onhandige keuze gemaakt. Ja, okay. En ik hecht eraan, omdat hier... Even naar u terug te geven. Want kennelijk was hij niet zo dat hij hem heeft weerhouden om nu terug te komen. Nogmaals hey. welkom. Uh, ik weet niet of er een... Wat er een foto... Ja? Precies. Ja. Voor uh, www.cda. CDA. Ja, <laughs> nee, gaat naar Cecilia. Ja, heel goed. Ik zal niet te Waarom niet? Ik Komt het helder in misschien? Ik uh, schors even deze bijeenkomst. Uh, want er is een gelegenheid tot feliciteren. Gaat u gang. Ik zal eerst zijn. Zo ook de koppen van niet op een heropen de geschorste vergadering. Ik uh, zie dat iedereen zijn plek weer heeft ingenomen. En bij agenda punt 1, want daar zijn we nog steeds beland kom ik nu toe aan de loting en ik dacht ik doe dat nadat meneer Mettes is geïnstalleerd, want dan maak je een kans om mee te doen. En ik ken u allen dat u daar zo ook over denkt. Maar nummer 10. Mevrouw Koper, als er tot een hoofdelijke stemming komt deze vergadering, je weet het nooit, beginnen we bij u. Wij gaan naar agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda. En... Uh, normaal doe ik dat niet expliciet, maar we zitten hier toch met een aantal mensen die nieuw zijn. U ziet op deze agenda twee hamerstukken. En ik geef even aan, u heeft altijd het recht om daar een bespreekstuk van te maken. Dat is uw keuze. Ik weet niet of het wordt gewaardeerd. Door mij altijd, hoop ik uit te stralen. Maar dat is een keuze. Ik zeg het expliciet één keer. De volgende keren mag u er zelf aan denken. Uh, heeft iemand vragen over de agenda of voorstellen tot wijziging. Ik constateer dat dat niet het geval is. Dan stel ik de agenda vast. En ga ik naar de twee hamerstukken over. Allereerst de intrekkingregeling... ...out placement gewezen wethouders 2006. En ten tweede... ...de garantstelling watersportsvereniging Zandvoort... ...aldus besloten. Agenda punt 5. De lijst van ingekomen post. Ook daarvoor geldt dat wij het hebben over de wijze van afdoening en niet de inhoud. Heeft iemand een vraag over de wijze van afdoening? Ik zie de hand van meneer Kuipers. Ja, een korte vraag over uh, de petitie verdiscontering verkiezingsbeloft in het raadsprogramma. Daar staat een advies over afdoening desgewenst opnemen in het raadsprogramma. En dat is een ingewikkelde, want het raadsprogramma is inmiddels vastgesteld. Het onderwerp is ook uitgebreid behandeld in de onderhandelingen. Dat klopt. En dat heeft geleid tot deze tekst, dus hoe moeten we dit dan op waarde schatten? Uh, uh, Sommigen, ik kan merken dat u nieuw bent in de raad, meneer Kijkers. Het <lacht> is <lacht> dus goed dat u die vraag stelt, want dat biedt mij de gelegenheid om de anderen er ook uit te leggen. Zo bedoel ik hem, hè? <lacht> uh, <lacht> nee, dat, dat gevoel had ik al bij een aantal van u. Nee, wat we hier doen op deze lijst is eigenlijk vanaf deze vergadering gaan we weer, of een paar dagen daarvoor, een nieuwe lijst samenstellen. En sommige dingen worden in de tijd ingehaald. En als het goed is, zijn ze dan nog overeenkomstig wat hier staat, afgedaan en opgepakt. Dat is nou eenmaal het gevolg van het ritme van één keer per vier, vijf weken vergaderen. En tot nu toe accepteert eigenlijk de samenleving dat. Dus dat is de gedachte. Anderen nog over de wijze van afdoen. Niemand? Goed, dan is dat al dus vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 6. Dat zijn de verslagen van de raadsvergadering. Ik ga ze stuk voor stuk bijlangs. Ook hiervoor geldt dat het gebruikelijk is dat u op voorhand eh, het stuk natuurlijk leest... ...het verslag en uw opmerking aan de griffie doorgeeft. Dit is de laatste kans. Zijn er over het verslag van de gemeenteraad 26 maart 2018 nog vragen of opmerkingen? Dat is niet het geval... En hey, mevrouw Koper heeft voor over 8 mei een uh, opmerking gemaakt. Daar kom ik nog aan. Uh, dan is het verslag vastgesteld met dankzegging. Uh, het verslag van de gemeenteraad 28 maart. Ik kijk rond. Vragen of opmerkingen. Dat is niet het geval. Al dus vastgesteld. Wederom met dankzegging. Het verslag van de gemeenteraad 29 maart 2018. Ik kijk rond. Nee. Al dus vastgesteld. Andermaal met dankzegging. Dan het verslag van 8 mei 2018. U ziet dat er een gewijzigd verslag... ...is uh, toegevoegd en de essentie zit hem in een stukje van 4b. Mevrouw Kopen heeft gevraagd iets toe te voegen en dat heeft zij terecht gedaan. Dus dank voor uw scherpe meelezen en dat hebben we op deze wijze in onze beleving gerepareerd. Maar het is aan u of u dat ook vindt, allen aan de raad. Dus heeft iemand over dat gewijzigde verslag nog een vraag of een opmerking? Nee. Het gaat puur om het verslag, we gaan de vergadering niet overdoen. Ja. Nee, het is een klein, kleine textuele aanvulling bij 4b. Ja. En het is overeenkomstig, de bandopname en wat er is gezegd, de essentie is verder verduidelijkt. En daar, daar kan mevrouw Koper zich in vinden. Zij had dat ze wellicht behoefte heeft om nog naar aanleiding van iets te zeggen. Maar zoals u mij inmiddels kent, probeer ik streng, maar wel rechtvaardig te zijn. Goed, daarmee is dat verslag ook vastgesteld. En kom ik bij agenda punt 7 van deze vergadering en dat is de sluiting. Ik dank u allen voor uw inbreng, voor uw betrokkenheid. En ik nodig u uit om nu gezamenlijk naar de kantine te gaan en daar met ons de koffie en een gebakje te nuttigen. En voor zover de luisteraars onderweg zijn, dan zijn zij natuurlijk ook welkom. Dank u wel. 1000, ik dacht 2002, als ik het heel goed heb. Dream Evil and the Book of Heavy Metal.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 De volgende ben behoeft eigenlijk een nauwelijks introductie. En ik zou er bijna bij willen zeggen: herinnert u zich deze nog? Met de nodige echo, uiteraard. Black Sabbath, hier is Warpigs. Hell yeah.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 Wash my hands. Oh, larger This world stops turning Ashes where the bodies burning No more war pigs of the power And has God has struck the hour the Day of judgment God is calling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 Altijd lekker, Black Sabbath. En op de vraag wanneer uh, begon jij uh, de metal te leren kennen, moet ik zeggen dat was in 1973. Ik was tien jaar, dat is al even geleden. Een paar jaar maar hoor. <tie> en uh, ik hoorde toen voor de allereerste keer, hij bestond al even, maar ik hoorde voor de allereerste keer hoorde ik Paranoid. En ik was verkocht. Direct. En dat is nooit weer overgegaan, dus wees gewaarschuwd. De volgende. We zijn nog even niet van uh, Dumouborg hier af, althans uh, van Chagrat. Uh, hij heeft een uh, aantal malen meegegrund, moet ik zeggen. Op, uh, als gast op uh, een aantal albums. En dit is er een van. The Black Halo van Camelot en The March of Mephisto. Featuring Chagrat. En aansluitend kon je luisteren naar Blessed Are The Sick van Morbid Angel. Oftewel Leading The Rats. En met het volgende nummer denk ik dat we alweer aan het eind zijn gekomen van het eerste uur. Ik blijf er al hangen, want ik heb na het nieuws nog veel meer lekkers. Dit is Blood Brothers Iron Maiden.